Zo lang gewacht! Vandaag geen levering! Alles voor niets, je kan nog leeg zonder melk Geduldig wachten voor elk. de halve nacht melk bestemd voor wie? die wel lustig in de melkplas werd Eigen eigen keizerin gebruikt het voor, voor...